Each other for so long Your heart's been aching But you're too shy to say it Inside we both know what's been going on Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you, never gonna. Give Ja, omdat er geen nieuws is. Nou, er is ook geen nieuws eigenlijk. Want uh, wij kijken achter ons en we zien een prachtige ijsbaan die, uh, die lekker gevuld wordt. Dus dat is eigenlijk wel het nieuws. Hebben wij toch nog nieuws uh, vanuit de redactie? Roy, een hele agenda weer? Ja, we hebben een hele agenda. En dan gaan we meteen maar beginnen. Want op, uh, op, tot 23.6 is expositie de woendekamer in het Zandvoort Museum. Ja, en dan... Uh... Gelijktijdig, ook in datzelfde museum, is nog steeds de expositie van Keizer in Sissi op de vlucht voor zichzelf. En die blijft tot 1 maart 2020. En voor de mensen die het nog niet weten, er is hier een prachtige ijsbaan. Uh, daar kunt u van genieten tot en met 8 januari staat hier. Ja, en er zijn nog allerlei uh, hele fijne evenementen. Ja. Maandag is de finale curling en aanstaande zaterdag is het Disco on Ice. Ja, we hebben het er net over gehad. 1 januari om, uh, nou er staat hier de 1 uur, maar het is 2 uur. Om 2 uur worden gedoken, om 1 uur is iedereen welkom om uh, te warming op uh, gezellig te doen. Ja, ik uh, duik mee, dus Onder het wordt Onder van Roy Dongen. <laughs> 2 januari is de sportinstuif laser game in sportservice uh, Zandvoort en dat vindt plaats in de Corpus Sporthal van 1 uur tot 3 uur. En op 3 januari is de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie in Nieuw-Indium van en door Zandvoortse organisaties ook voor de Zandvoortse bewoners. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben straks. En zoals verteld, 4 januari disco on ijs op de ijsbaan op het Raadhuisplein. Vanaf 4 uur. En dan doe ik niet mee. Um, dan hebben we op 5 januari het nieuwjaarsconcert in de Agatenkerk. Daar heeft u net van alles over kunnen horen. En dat begint om 14.30 uur Maar vanaf 1400 uur kunt u in de kerk terecht. Zodat u een plaatsje heeft. Want vol is vol. En wordt ook uitgezonden op uh, ZFM Radio. En um, dan hebben we op 12 januari Jazz in Zandvoort. Met Ak van Rooien en Jural Stanik in het uh, Theater De Krocht. De aanvang is om 14.30 uur en de entree is 15 euro. 19 januari, classic concert met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest in de protestantse kerk. En dat begint om 3 uur en de entree is 5 euro. Ja, um, daarna hebben we nog een heleboel andere leuke dingen in Zandvoort. <laughs> ja. Die u allemaal kunt vinden in de activiteiten- en evenementenkalender van de Zandvoortse Courant. En dan gaan wij nu een stukje muziek draaien. Uh, daarna verwachten wij Marco Deen van de PVV. Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star. Diane's debutante, backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze. Diane slidden on Jackie's lap, got his hands between his knees. Jackie zei, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Oh yeah, life goes on. Long We hadden net een heel goed gesprek met uh, de ijsbaan, en we hadden ook gezegd: nou ja, tot een volgende keer. Maar ineens worden wij met allerlei blauwe en oranje jassen wij, overvallen. Wij zijn, weer, uh, wij zijn er weer. Wij zijn er weer. En waarom? Uh, met een hele speciale reden. En uh, ze zit nu met de rug naar, uh, naar ons toe. Gerry, wil jij heel even hierheen komen, alsjeblieft? Ik heb uit zeer betrouwbare bron vernomen dat. Uh, Ger, ga even naast me zitten. Ik uh, naast Dat uh, Gerry na zeven jaar trouwe dienst uh, gaat stoppen bij, uh, bij ZFM. En ik ken dat gevoel wel een beetje Ger, dus dat is heel, dat is ja, heel dubbel, dat is heel dubbel. En uh, ja, als IJsbaanbestuur willen we jou toch onwijs bedanken voor al je goede zorgen, voor de herinneringen die je me altijd stuurde dat ik op de radio moest. Nou ja, je merkt het, het is nodig, want uh, meneer Marco Deen uh, die is nog steeds niet komen opdagen, uh, dus Ingrid wil jou een bloemetje geven namens het Gehele Bestuur en ontzettend bedanken voor al je goede ja, ik zorgen. Ik heb het met alle liefde gedaan. Oké. Okay. Eh, dank jullie wel. Niet dat je weggaat toch? Nee, nee. nee. Dankjewel. je wel. Graag gedaan. Dat is voor jou ook nog een cadeautje, Rob. Oh, een vrijkaart. <laughs> oh, kijk, een vrijkaart. <laughs> Dank jullie wel. Dank wel. Ja, goed ja, nou, Maar we zien elkaar. We ja, hebben het, ja, en, dat het. van alles en nog wat nou, ja, ja, ja. Living is gone, Woorden als Heintje Davids vallen ja, en ja. Allerlei, allerlei andere ja, dingen. Ja. Er wordt nog een mooie ja, foto ja, gemaakt. Ja, ja. Kijk. <laughs> Het is dus, uh, live radio, met, uh, er worden allemaal foto's gemaakt van uh, onze scheidende redactrice. Ja. <laughs> Dankjewel. Uh, heren en dames, ontzettend bedankt. Geen dank. Uh, wij uh, moeten nog even een stukje muziek rijden, want we weten niet of Marco komt. En dan uh, gaan we even door met het programma. Well, man, On, long after the thrill of living is gone Oh yeah I see life goes on long after the thrill of living is gone So let it rock Let it roll Let the Bible Belt Ja, welkom terug uh, in deze uitzending. Het is een uh, live uitzending op een andere locatie in Noble Tree, dus alles loopt iets anders. Um, en in plaats van Marco Deen is aangeschoven Maike Koper. Uh, en die komt terugblikken. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Dat, uh, <laughs> wat, een, wat een verrassing. Wat leuk om dat te doen. Ja, ja nou, Marco heeft ongetwijfeld met veel plezier zijn plaats aan jou afgestaan. Ja. En, Al, zo kennen we Mar Marco ook. Ja. Wat dat betreft is hij, hè, in, in, in de raadzalen is hij ook altijd zo goed, lachs, en et cetera. Ja, terugkijken op het afgelopen jaar. Euh, euh, wel een bijzonder jaar. De, je bedoelt de politiek uiteraard. En, euh, nou, we we hebben we allemaal starten. de... We de, hebben de, nog meer om terug te blikken, <laughs> van Gopper. We hebben allemaal de kerst overleefd, hoop ja. ik. Ja. Ja. Wij hebben in ieder geval hele gezellige kerstdagen gehad. Jullie ook? Wij ook, dat zeker. Oké, okay, ja. mooi. Um, er is afgelopen jaar natuurlijk het een en ander gepasseerd in de politiek. Met als hoogtepunt, en dan gaan we straks nog even hebben over het, het Watertorenplein. Een beetje dieptepunt. Eens. We gaan eerst over de hoogte. Wat waren eh, vanaf, zeg maar januari een beetje tot, eh, tot de helft van het jaar, de, de, de, de positieve dingen in de raad? Nou, wat, er, wat er positief gaan is, ja, en dan moet je toch weer terug naar het begin, 2018 hè. Dan zijn we met elkaar gekozen. Dan zijn we heel erg voortvarend van het verslag gegaan met een... Uh, Raadsprogramma om samen te werken, om te kijken hoe we eruit de, uit de sfeer van oppositie-coalitie konden komen. En uh, dat ging in augustus mis over het Watertorenplein en het feit dat OPZ uh, uh, dat een storting had ontvangen van een projectontwikkelaar. Nou, dat, die discussie kennen we, die hoeven we niet over te doen. Maar je start dan zo'n jaar, start je een beetje ja, gemarkeerd. Je bent allemaal. Uh, sta je toch een beetje tegenover elkaar. En dat was niet de bedoeling. En wat ik, wat ik goed vond gaan in het eerste half van het jaar, is dat we met elkaar geprobeerd hebben om samen te werken, om, om, om de kansen op te zoeken. Uh, uh, uh, we hebben met collega's uh, eind 2018 ook gekozen voor 30% sociale woningbouw in nieuwe, nieuwe projecten. En ik ben daar persoonlijk ben ik daar heel trots op dat we dat met elkaar, uh, al was het een initiatief van de Partij van de Arbeid... We hebben heel snel een goede meerderheid om en. Oh, daar is Marco. En 30% sociale woningbouw te doen. En ook de 2, 2 miljoen in de reserves te hebben om de projecten vlot te trekken. Dus het zag er aan het begin van het jaar zag het er veelbelovend uit. Maar ik hoorde Roy die, al niet. Die, die 30%, ja? dat is eigenlijk. Uh, uh, is inderdaad een initiatief van de PVDA. Dat heeft in het voorgaande jaar eigenlijk nergens gestaan. Nee, een hele belangrijke. Deden we toen maar wat? Uh, nou, er, er waren wel plannen telkens voor. Uh... Kijk, je zit met sociale woningbouw, probeer je afspraken te maken ook met je, uh, uh, met je woningbouwcorporatie. En je probeert daar met de prestatieafspraken probeer te kijken: wat kun je nieuw bouwen, wat kun je, wat kun je niet doen. Maar je ziet dat in Zandvoort de boel al echt zo lang op slot zit. Dat, je komt niet verder als je dat neerlegt bij alleen de corporatie. En de corporatie die we hebben, de KEI, die richt zijn blik naar Amsterdam, hè, die, die, die wil weg uit Zandvoort. Dus, o, dus is, je moet beleid maken. In... Dat, is, dat is toch iets waar, uh, waar uh, uh, misschien de schoen ook wel wringt. Die prestatieafspraken, daar, daar hoor je ook niet zoveel over. Nee, de prestatieafspraken. Het college maakt de prestatieafspraken met de KEI elk jaar over wat gaan we doen, wat wordt er verkocht, wat, wordt er, wat doen we met... En dat zijn de zaken die je eh, eh, eh, in de gemeente kan regelen, want bepaalde afspraken worden natuurlijk landelijk gemaakt. En eh, die prestatieafspraken die staan nu al een jaar onhold, want de gemeenteraad heeft gezegd... Ja, we pikken het gewoon niet nee. langer dat dit zo gaat, want het gaat helemaal niet goed. wat, ja, wat zegt de KEI dan? En de, de KEI probeert in onderhandeling probeert daaruit te komen... En, uh, en die, uh, Het is een kwestie van geven en nemen. Hè? Je doet een soort onderhandelingspositie, maar wij waren niet tevreden met het resultaat. En het college was dat ook niet, want het college kwam ook met het resultaat naar de raad en zei van, dit is het resultaat, wat vinden jullie ervan? Heel nou, wij waren met elkaar heel erg eensgezind niet. en heel duidelijk, wij vonden dat helemaal niks. En uh, uh, als het goed is, is er op dit moment weer onderhandeld over de prestatieafspraken, maar je onderhandelt nu wel met een partner die, die weggaat. Dus eigenlijk ja. is, is, is, is onze hoop gericht op de, op de volgende corporatie. Dat daar een corporatie komt, het liefst uit de regio, die ook snapt hoe het hier werkt. En die ook met hart en ziel die volkshuisvestelijke opgaven wil oppakken. Is daar al enig zicht en op... En die zich uh, niet als projectontwikkelaar gedragen gedragen. Nee, maar is er al gedragen. enig zicht op een, een, een andere woningcoöperatie? Iets? Ja, de, de, de, de, ik hoor van alles in de wandelgangen, maar ik heb daar niet echt Niks duidelijkheid nog over. Ik ga er ook vanuit dat dat soort onderhandelingen... Dat gaat over geld, dat ja. dat, dat eventjes achter... De, ik hoor je net zeggen, we gingen voortvarend op pad met een breed gedragen raadsstuk. En daar kwam, daar kwam toch het woord, eentje verder, dankzij een movement van een partij... Uh, het idee coalitie-oppositie weer naar boven, zeg je? Nou, ja, ja, dat vind dat, vind, is, is, dat is mijn mening. Ja, ik, is ik, dat gelijk de brokkeling van het uh, breed gedragen raadsakkoord? Ja, ik, ik ben in dat raadsprogramma gestapt vanuit, vanuit de gedachte, dat je het met elkaar samen verzeld voor het moet doen. Dit is ons dorp, onze gemeente. 17 raadsleden, we zijn gekozen. We moeten het voor ons dorp met elkaar doen. Dan kun je wel heel erg, uh, net als in de Tweede Kamer, oppositie, coalitie gaan bedrijven. Maar uiteindelijk moet je eruit zien te komen, wil je wat bereiken. Dus daarom ben ik er ingestapt. Maar wat ik nu zie het afgelopen jaar, is dat gek genoeg de meeste oppositie tegen het college komt van de partijen die een collegelid leverden. En die zo'n vervent voorstander, OPZ, VVD, ver vervent voorstander van dat raadsprogramma waren. Ja. collega PVV is nooit een vervent voorstander van dat uh, raadsprogramma. Nou, ik, uh, inmiddels is ze met een... Uh... Heigende uh, aangekomen, want Marco moest helemaal de oranje af, afrennen om hier, uh, ja. om hier te komen. Ja. Ja, ben Welkom ben Marco Deen. Ja, ja, dankjewel. Dan. Um, we hebben het Hi. net Hi. even over het raadsprogramma en, ja. uh, en de eventuele verbrokkeling daarvan. Wat vind jij daarvan? Want jij zit uh, voor het eerst bij de raad. Je bent statelijk, dus je, uh, je kent de klappen van, uh, van de zweep ja. Hoe heb jij dat ervaren? Want uh, jullie gingen in het begin niet zo mee met dat uh, breedgedragen raadsakkoord. Nee, nee. Nu, nu nog zie... steeds niet hoor. Maar nee. nu zie je wat hier gebeurt. Wat, wat, wat denk je ja, dan? Nou, dan denk ik, ja, zie je wel. En, zie je bedoel, wel. Ja, en <laughs> dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet van, kijk maar, ik wist het al of zo. Maar het is wel natuurlijk zaak dat op het moment dat je een raadsbreedgedragen programma wil invoeren, dat iedereen achter die punten moet staan en ook met volle mankracht die punten moet gaan uitvoeren. En... Ja, daar beland je op een gegeven moment in de problemen. En dat zie je. Kijk, wij hebben ons altijd opgesteld van wij gaan per punt bekijken wat gaan we doen. Met welke, met welke voet en hand gaan wij dat betreden. En dat gaat wat ons betreft uitstekend. Wij kiezen de items uit waar wij voor zijn, waar wij tegen zijn. En dat, en dat verkondigen wij. Uh, anders hoef je ook geen verkiezingen meer te houden. Want dan kan je zeggen, weet je wat, we doen het alleen met een college. En uh, die geven we deze opdrachten mee. En tot ziens, wat ben je daar nog als gemeenteraad waard? Ik zie, ik zie hier uh, raadslid mevrouw Koper en zijn Nee, ik, ik snap zijn punt wel, maar ik ben het helemaal niet met hem eens. Die verkiezingen ten eerste zijn om te kijken van wie kunnen de grootst mogelijke meerderheden uh, bereiken. En dat raadsprogramma is ook niet dichtgetimmerd. Dus de verwachting van het raadsprogramma was is dat je met elkaar de grote lijnen vaststelt. Dat je in de uitwerking nog op zoek gaat naar die meerderheden, et cetera. Maar dat je, dat je dat grootste gedeelte oppositie-coalitie al van tevoren hebt afgetimmerd. Dat het in de praktijk niet gaat, dat heeft meer te maken met dat bepaalde partijen zich eigenlijk opstellen tegen hun eigen raadsprogramma. Kijk, in die zin, ik ben het niet eens met de PVV, maar ze zijn er wel helder in. Ze zijn er niet ingegaan. En op dat moment uh, weet je waar je aan toe bent. Maar als je met elkaar een afspraak maakt in een raadsprogramma en je gaat dan vervolgens tegen je eigen punten in, el elke keer weer... Uh, Eigenlijk je gedragen alsof je je handen vrij hebt. Het PVV heeft hun handen vrijgespeeld, gespeeld, dat willen ze ook. Maar als je als OPZ en VVD en andere partijen in een raadsprogramma gaat en je gedraagt je alsnog dan alsof je je handen vrij hebt, dan is dat hele raadsprogramma inderdaad waardeloos. Mevrouw Koper uh, haalt een aantal keren aan dat een aantal partijen uit die uh, hun eigen breed gedragen uh, raadsprogramma... Aan het verdoezelen ja. zijn. Ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want uh, uh, er zijn natuurlijk partijen met een wethouder, ondanks ja. dat het losgekoppeld is. Ja. Maar we hebben dit afgesproken in het programma en nu gaan we het ja. anders doen. Nou, ik zie dat, uh, ik zie dat met uh, blijde ogen aan. Want, want dat is natuurlijk fantastisch. Maar je wilt niet je, je wilt gelijk halen? Nee, helemaal niet. Daar, daar gaat het niet om. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Maar mevrouw Koper zegt het zelf ook al. Waar ligt die grens tussen hoofdlijnen en bijzaken? Waar, waar gaat die scheiding plaatsvinden van daar volg ik het raadsprogramma, want dat is een hoofdlijn. Maar in detail kan ik dat niet helemaal steunen, want ja, dat, dat ligt niet binnen onze partij. Dat is heel lastig. Wat mij betreft... Uh, ik vind het juist goed dat de VVD en OPZ af en toe zelfs tegen hun eigen wethouder uh, kritisch zijn. Uh, hier leeft het dualisme tenminste nog. Dat zie je niet veel meer. Dat ik uh, uh, hoorde dat vorige week ook een aantal mensen zeggen onze wethouder. Maar een dualisme is toch een vrijstaande uh, persoon? Tuurlijk, daarom. En zo wordt het ook behandeld. Dat gaat toch prima? Goed, um, wij moeten ook door in de tijd... En, uh, we vroegen de hoogtepunten aan Frank uh, Koper. Wat zijn jullie hoogtepunten? Uh, also, je bedoelt vanuit de PVV de hoogtepunten van het afgelopen jaar? Behalve, behalve de hondenbelasting? Nou, dat is, staat natuurlijk op, uh, op één of twee, hè, de hondenbelasting. <laughs> en uh, daarnaast uh, is het natuurlijk voor ons heel belangrijk de aangenomen motie... Uh, ...dat voorrang voor statushouders is uh, uh, afgeschaft. Dat vinden wij als tweede punt enorm belangrijk. En als derde punt, als ik er even spreek vanuit, vanuit mezelf, vind ik het heel belangrijk dat we goed samenwerken. Ik vind het namelijk wel dat we heel goed samenwerken met diverse partijen op diverse punten. Dat gaat wat mij betreft uitstekend. Ik vind dat er een hele goede synergie is in de Raad en dat we met elkaar heel goed overweg kunnen. Dat je elkaar af en toe op punten niet kan vinden, dat lijkt me niet meer dan logisch. En uh, dat je op punten elkaar wel kan vinden, nou, dat is alleen maar mooi. En dan uh, zitten we er uiteindelijk, en dat zie je dan ook, in het, uh, in het belang voor de Zandvoorten. Daar die, gaat het ons om. Daar, uh, dat hoor ik van de PvdA hoor ik dat ook, hè. we willen ja. met z'n allen een, een nog fraaier Zandvoort uh, hebben. En uh, Rob zit hier ook nog van D66, die, die knikt ijverig mee. Ja. Um, proef je dat mevrouw Koper, dat die wilbaar is? In, in een paar stukken, en dan... Uh, ik ben bij de afgelopen commissievergadering een raadsvergadering geweest. Uh, bijvoorbeeld over de Ventus, daar waren we het nog snel over eens. Ja, je proeft zeker wel. dat Het, ik, ik, het is ja. niet allemaal kommer en kwel, maar, maar Grosse Woden blijft. Ben ik het niet met de PVV eens. Ik vind als je met elkaar afspraken maakt, dat je alles op alles moet zetten om te zorgen dat die afspraken nagekomen worden. En dat mis ik. Als je met elkaar afspreekt, bijvoorbeeld het Watertorenplein, dat je gaat zorgen dat daar de schop in de grond gaat. Dat je daar van alles voor gaat doen. Dan moet die wil blijken uit alles wat je, wat je doet in de commissie en de raadsvergaderingen. Kijk, Zo'n ventbeleid, dat was heel duidelijk. In de commissievergadering was er al een sfeer duidelijk van wij, de partijen, waar het over het algemeen niet mee eens dat dat ventbeleid wat voorgesteld wordt, wat gekoppeld werd aan de noodzakelijke verandering. Hè, die mededinging, die, die, uh, even voor de luisteraars thuis, dat ventbeleid moest veranderen omdat die mededinging uit Europa kwam, je moet uh, voortaan je vergunningen openstellen ook voor mensen van buitenaf. Nou, dat is natuurlijk ook heel logisch dat je dat doet, want anders heb je uh, eeuwigdurende vergunningen en heb je als gemeente daar geen grip op, dus het is prima, maar dat je daar goede afspraken over maakt met je ondernemers. Nou ja, als die afspraken naar de raad komen en je zegt als raad met elkaar, nou dit is niet wat wij erbij gedacht hebben, dan moet dat over. Dat lijkt me ook heel eensgezind, ja. Had u gedacht dat de wethouder het plan terug zou trekken? Um, het plan uh, is geamendeerd. En in die zin is er een ander besluit genomen. Nou, daar zit je voor als raad. Je hebt het plan niet teruggetrokken, je hebt het plan geamendeerd. Dus in die zin uh, is er een ander uh, besluit genomen. Ja, het is ook wel een heel ander uh, plan dan in de voorstelling was. Ja, omdat, dat komt ook door die koppelingen en ja. de mededinging en de uitvoering van het beleid. En in de uitvoering van het beleid, daar kun je als raad, uh, het is overigens iets dat aan het college, maar daar, daar hadden een aantal partijen een sterke opinie. Ja. En de venters zelf ook. Goed. Uh, Marco, jij was voorzitter uh, van die vergadering. Ja. Ik zag jou uh, hier en daar nog wel eens, eens streng kijken. Ja, dat doe ik wel eens als voorzitter, ja. Marco is een uitstekende voorzitter, ja. Goed dan, dank collega, Omdat wij tijdmatig toch misschien een beetje klem komen te zitten, want er moeten nog loten, er moet nog over de nieuwjaarsreceptie. Oh, waar het zo graag over de Watertoren. Nou, dat is mijn inleiding. Daar heb je het al heel over gehad. Dit was mijn inleiding naar de Watertoren, maar die wordt door mevrouw Koper overgenomen, over de Watertoren. In 2005 stond hij in de fik. Er is ooit eens door iemand ingesproken. Als we zo door blijven gaan valt hij vanzelf al om. Ja, nou. Um, ja. Er, is, hij blijkt solide. er is een uh, uh, plan aangenomen door de raad een aantal uh, uh, jaar geleden. En dat ging toen over het plan uh, de Rijsma. Dat ging de ijskast in. Dat is er weer uitgekomen. Uh, uh, links en rechtsom werd er van alles over gezegd. In de commissievergadering, meneer Deen. Uh, zag je al dat het uh, een kant op ging. Ja. Groot. Aan de ene kant de, uh, de PVDA wilde heel graag dat er gebouwd werd, als ik het netjes zeg, hè? Want het gaat natuurlijk over die uh, zeer zeker over die 30% sociale woningbouw. Nee, het gaat ook sowieso dat er gebouwd over de, over de hele wordt, hele zeg, plijn. Maar, En zeker ook die 30%. Dat komt hmm. er natuurlijk bij. Maar het gaat voor al die woningzoekenden in Zandvoort, want die zitten in alle. Uh, ...economische klasses, die zitten in de sociale woning... ...maar die zit ook, als je leraar of politieagent bent... ...zit je ook in je eigen uh, woon- en koopklasse... ...en moet gewoon gebouwd worden. Maar waarom houdt de raad zich dan niet aan het plan... ...wat goedgekeurd is door de raad? Omdat de rechter dat heeft uh, teruggewezen. Nou, ik wij doen al dit al al al niet... Al. Ik hoorde uh, Astrid van der Veld ook zeggen... ...ja, jullie gaan tegen de, het besluit van de raad in. Nee, de rechter heeft het besluit van de, van de raad van tafel geveegd. Dus in die positie zit je. Ja, maar, maar daar wat, is, is nog wat Mag, ook, mag ik daar wat nou nou nou op toe toe zeggen... Want, want dat is natuurlijk niet helemaal waar. En je kan ook niet heel selectief natuurlijk alleen maar de rechten gaan volgen. Als je de rechten volgt, moet zijn, hem ook moeten volgen. En moet je gewoon deze uitspraak afwachten in januari. En dan daarna handelen. Maar wat dat heeft werd daar de Bluis ook een beetje. Het ene moment.. Uh zegt hij nee, dat heeft de rechter besproken. Daar volgt zijn partij hem ook heel erg in. En het andere moment, ja, dan is het nee, weet je wat we doen? We gaan toch even via mediation of vermiddeling. proberen we er toch snel even onder ons uit te komen. Dat is goed hoor, op zich. Uh, en dan ...zijn we de uitspraak van de rechter weer voor? Ja, dan raak je mij wel een beetje kwijt. Was dat het struikelpunt je niet één voor lijn. de PVV of was het 300.000 euro? De, de, voor het struikelpunt voor de PVV was met name die 300.000 euro... ...en een heleboel punten, zoals ik die ook heb benoemd in de raadsvergadering... ...die in de vaststellingsovereenkomst terecht zijn gekomen. Staan daar onduidelijkheden in? Dat staat vol met onduidelijkheden. Nou, ik vind dat die vaststellingsovereenkomst aansluit bij wat wij het tweede spoor noemen. Het eerste spoor was dat hoge beroep tegen de uitspraak van de rechter. En het tweede spoor is het uitvoeren van de uitspraak van de rechter. En daar zijn nieuwe kaders voor een selectieprocedure Watertorenplein. Want de rechter heeft gezegd, het was onduidelijk raad wat jullie gedaan hebben. Er moet een nieuwe procedure. En die selectiekades die zijn ook wat mij betreft terechtgekomen in de vaststellingsovereenkomst. Als... Over die drie ton kun je met elkaar van mening verschillen. Maar ik vind als partijen over hun schaduw heen springen. En daardoor ervoor zorgen dat we op korte termijn aan de slag kunnen. Chapeau. Gezien de tijd, nog één laatste vraag. En die is soms ook open. Stap je dan niet voor de rechter uit? Want er loopt een hoger beroep. Nee, we hebben in augustus vorig jaar hebben we met elkaar dit al besproken. En in juli is het ook weer in de raad geweest, dat dat derde spoor. Mediation is iets wat rechters van harte toejuichen. Je hebt zomaar kans dat bij het hoge beroep, dat de rechter bijvoorbeeld vondenswijs en roept... Mediation. Doe eens ja. mediation. Ja, maar dit soort iets wat ik overigens heel knap vind hoor. Ja. Ja, dit, dit soort mediation juicht iedereen wel toe. Want okay. hier is Sinterklaas langsgekomen en zo werkt het niet. Oké, okay. oh, mag, nou, mag, ik, mag oh. ik de dame en heren bedanken? Er wordt nog een porretje uitgedeeld, zie ik. Dank u wel voor de komst, ja. dank u wel voor de tijd. Ja. Bedankt. Esta ja. es la verdad. La luna niet sale si no te vuelvo a ver Por eso yo ga niet olvidarte Porque sinceramente Ik recordarte Si meer no huis. no soledad niet el combate La luna no sale si no te vuelvo a niet Yo sé que estoy bajo el efecto, correcto Bebe, para olvidarte eres el único pretexto Por supuesto, yo soy un hombre con cien mil defectos Pero malo bien te cogí afecto Y acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí, yo contigo fui lo que nunca fui Los ojitos rojos son por llorarte y A no por A veces tome polmigarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver, por eso yo wil. Ik weet porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás dat ik je niet meer wil. Ik weet dat ik je niet meer wil. Ik weet dat ik je niet meer wil. Ik weet dat ik je niet meer wil. Ik que dat ik je niet meer wil. Ik weet dat ik je niet meer Que una het te extraño y no sé si este tiempo fue en vano y la alcohol me dibuja tu mano agarrando mi mano niet si Es que no bérteme en lo y aceptar que otra vez no estaba en el libreto baby Cabese tomo por olvidarte porque sinceramente duele recordarte si tú no estás la soledad ganó el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tu no está la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver En aangeschoven is Heerde Jansen Want het gaat het hebben over de nieuwjaarsreceptie En de nieuwjaarsreceptie is dit keer in Nieuw Unicum het lijkt mij een nieuw moment, een, een nieuw nieuwe locatie. Unieke. Nee, maar het is een prachtige locatie. We hebben het gezien met het afscheid van de burgemeester. En eigenlijk moet je daar heel veel feestjes doen. Het is zo prachtig daar. Ja, en we hoeven de bewoners van de Unicum dan ook een keer niet te vervoeren. Die kunnen ook gewoon lekker zelf aanschrijven. Die blijven gewoon lekker thuis. Ja. En wij komen naar hun toch. Hartstikke leuk. Ja, ja, de, de bewoners van Unicum zijn ook Zandvoort. Dus, uh, joh, dus dat hoort er toch bij. Natuurlijk. En, ja. en daar mogen we trots op zijn. Daar mogen we best hè? trots op zijn. Zo. Dus ik heb allemaal een keer Mooi begonnen centrum. als een soort opende dorp. En nu uh, ja. het breidt uit. Het is een prachtige locatie. Hij is pas verbouwd. Ja. Uh, de nieuwjaarsreceptie Zandvoort, die bestaat inmiddels al negen jaar of zo. Heel lang, maar we hebben afgesproken, we doen het ieder jaar op een andere plek. En dat is best moeilijk in Zandvoort, want het, het wordt steeds groter en groter. En, en heel groot is bijvoorbeeld de Krocht niet. En we hebben het in de brandweerkazerne gedaan, en we hebben het in de haven van Zandvoort gedaan. Maar op een gegeven moment denk je, waar moet het nu nog? He, dan, dan is ja. het best moeilijk, dus we zijn blij met het nieuw ja, die, uh, vorig jaar de Pedderclub, dat was een, uh, een redelijk uh, grote locatie. Zo, echt wel. Maar die was ook, ook goed gevuld, ja. dan iets van 400 man of zo uh, daar de bron zien lopen. Ook een prachtige locatie. En zo ja. toepasselijk. Ja. ja, die was toen wel even in het nieuws. Uh, de, de Formule 1 was ter sprake gekomen. En, uh, en toen hadden ja. we de, de gast, die uh, niemand wist wie het was <laughs> en toen stond ja. er ineens een, uh, een coureur op het podium. Ja, was leuk. Nou, we gaan zien wat de nieuwe burgemeester voor stunt uit gaat halen. Er zal ongetwijfeld nog een gesprekje met hem volgen deze week. Nou, hey, um... wat ik wel grappig vind, ik heb met de burgemeester gesproken. En ik heb gezegd van, uh, uh, het is niet een traditioneel rijtje, want het is voor hem ook de eerste keer. Het is niet het college wat met de burgemeester, dat je iedereen verplicht een handje moet geven. Het is de receptie van iedereen. En toen zei hij, fantastisch. Dat is juist wat ik graag wil. Voor en door. Het iedereen. Niet, uh, ja. Ja. Hij heeft dat in zijn, uh, in zijn vorige gemeente ook gedaan. Uh, dat stelde hij ook. En dat was ook een soort markt waar iedereen stond. Nou, ja. De nieuwe receptie bestaat uh, nu ook uit uh, een twintigtal uh, deelnemers. Er zijn er weer je, mag, heel veel. je mag ze er allemaal noemen, joh. Jeetje, als ik ja. Maar niemand vergeet. Het is nou, het je Holland, begint gewoon bovenaan. Ja, Holland Casino, Het Circuit, Zandvoort, gemeente, de Verbeelding, VVD. Die kan ik niet lezen. Oh, bedrijf... Dat is de Vereniging Bedrijfsterrein bedrijf, bedrijf, bedrijf, bedrijf Noord. Horeca Nederland, Innovatiefonds, De Rotary, De muziekschool New Wave, Het Zandvoortsmuseum, Museum, SRO, Strandpachtersvereniging, Zandvoort Marketing, KV Strandgenoegen, Tennisclub Zandvoort, Zandvoortse Reddingsbrigade, LHBTIAC, fantastisch, OVZ, ZFM, HDMZ, Het Nieuwe Museum, De Bibliotheek. De Buffalo's, Genootschap uit Zandvoort, KNRM en de Zandvoortskrant. Fantastisch, ja, wow. een fantastische, enorme lijst. Heel Zandvoort gezamenlijk. Ja. Dan heb je toch redelijk wat, uh, wat sociale mensen, sociale partners, ja. verenigingen uit Zandvoort. Ja. Um, er zijn Ho nog... Hopen jullie nog op uitbreiding? Altijd. Altijd. Ah, ja. Ja, het is gewoon het jaarlijkse belrondje. En, en Iedereen mag meedoen en iedereen is welkom. en Het kost maar 175 euro per deelnemer. En dan kun je wel je hele netwerken uitnodigen. Ja. Ik denk voor een kleine gezelschap of, of mensen met weinig geld, ik denk maar aan het Zandvoorts Museum, is dit de kans om mee te doen. En dan kun je, maar ja weet je, het zijn altijd wel dezelfde groepen mensen die je ziet. En daardoor is dit ook ontstaan. Want je kwam bij die club en je kwam bij die club. En iedere ja. keer zag je allemaal dezelfde mensen. En dan denk je, kan je het beter in één keer heel groot doen? En dan heb je het gehad. Ja, daar is het ook een beetje uit ontstaan. Ja. Uh, iedereen liep achter elkaar aan over allerlei recepties. Ja. Ja. En toen zei iemand van, joh, laten we het nou eens met elkaar doen. Ja. Uh, dat is gegroeid tot nu zo'n 20 deelnemers. Nieuw unicum. Uh, vorig jaar uh, zaten we in, uh, in de padderclub en dat is zo ver buiten Zandvoort. Ja. Dat ga je nu ook horen. Dat zeker, dat vind ik zelf ook. Dus hoe hebben jullie dat opgelost? Uh... Nou, dat is... Ook weer zo mooi, dan doet Zandvoort weer mee Taxispronk. Die uh, haalt de mensen en brengt de mensen voor 1 euro. En als je hem nu wilt bellen, dan heeft Ben het telefoonnummer. Dus ja. pak even je pen. Je mag uh, Taxisprong bellen en dan maakt hij een plannetje voor het wegbrengen, ophalen. Dat gebeurt constant. Uh, hij heeft natuurlijk twee opstappunten, dat is bij het FOMA-plein en bij het Raadhuisplein. Maar voor de mensen die toch uh, zekerheid willen hebben om opgehaald te worden, is het nummer van Taxisprong. Taxicentrale, Fred Spronk moet ik zeggen, 023-888-5588. En dan maakt hij een plannetje hoe laat je opgehaald wordt. Nou, ik vind het fantastisch. Voor 1 euro, denk dat ik zelf ook maar te bellen. 1 euro heen en 1, 1. euro terug. En Heel we hebben mooi. de belbus. De belbus is uh, ook weer beschikbaar en die gaat om uh, kwart over 7 rijden. Hierbij wel opgemerkt dat je een dag van tevoren moet reserveren. Want die hebben ook een chauffeur en een planning die ze moeten maken. Heb je daar ook een telefoonnummer van? Daar heb ik ook een telefoonnummer van: 571 7373. Oké. Okay. Dus aan het vervoer kan het niet liggen, Roy. En je kan ook met de fiets komen. En je kan ook met de auto komen, want er is ook nog... Uh, en met de bus. De en de gewone bus. De bus 80. De bus 80 stopt Niks er ook. Niks aan de hand. Kom gewoon gezellig en we gaan feestvieren. Nou, dat gaan we zeker doen. Uh, wij weten nu alles over de nieuwjaarsreceptie, jullie. Of wil je nog wat kwijt over? Nee hoor. Ik denk de enige die wat gaat zeggen is de burgemeester. Ja, die Toch liep nog? al. Ik heb iets van half uur. Toen heb ik hem nee. een eierwekker beloofd. Nee, <laughs> ja, De een eierwekker die speelt dit jaar wel de, ja, apart. Heeft hij niet nodig? Okay. Nou, hij hoort het toch niet, want hij zit in Engeland, maar uh, we spreken hem deze week nog even. En dan dus, uh, wordt het gewoon een hele gezellige uh, avond in uw Unicum. Ik zou tegen de zandvoeren zeggen, kom zeker. Ik ben gisteren even wezen kijken, het ziet er fantastisch ja. uit met een kerstboom. Prachtige ja. belichting. Ja. Dus komt allen op de nieuwjaarsreceptie aanstaande vrijdag op 3 januari om half acht is het begin. Meer dan welkom. Tot dan. Tot dan, bedankt. bedankt. We zijn weer terug naar een korte stukje muziek in deze hectische uitzending, de Noble Tree van ZFM Goedemorgen Zandvoort. Uh, we gaan het nu hebben over, ja er is iets heel spannends gebeurd, de hoofdprijzentrekking. Uh... Ja, niet alleen de hoofdprijzen Roy. We beginnen eerst met uh, de, de, de laatste weektrekking, week 52. 27 prijzen, beschikbaar gesteld door ondernemend Zandvoort. En daarnaast hebben we uh, drie hoofdprijzen en nog twee tweede prijzen. Dus het is één groot prijzenfestijn. Ja, misschien nou. moeten we dat zo van noemen volgend jaar. Ah, nou, ik ga niet op jouw insinuaties in, meneer. Hoe heet u ook alweer, Sonneveld? Kijk, het, het blijft een acteur. Ook al loopt hij in een pyjama rond. Wat heb jij toch met pyjama's? Dat heb jij. Jij vorige week de hele zaterdag in een pyjama rondgelopen. Nee, nee dat was het publiek. Dat was ik niet. Dat was mijn alter ego. Oh, Oké, okay, nou laten we okay. maar uh, ja. doorgaan naar de prijzen. <laughs> Want wij hebben straks nog een afsluiting te doen met uh, onze redacteur. Oké, okay, zal ik beginnen? Ja. Een cadeaubon van 10 euro, beschikbaar gesteld door Grand Café XL, gewonnen door T. van Koningsbrugge. Een wellnesspakket, beschikbaar gesteld door Hotel Hoogland, Corrie van Wanneroy de gelukkige winnares. Cadeaubon 20 euro, Bloemstier kunstbluis, heeft hij beschikbaar gesteld en gewonnen door El Jouwstra. Bobkaas. Een kilo wel, wel eens, ook nog eens een keer. Kaashuis Tromp heeft dat beschikbaar gesteld. En mevrouw C.H. Volstra Boon mag dat in er eentje opeten. Of met, uh, met meerdere, kan ook natuurlijk. Een Pitspilspakket, aangeboden door Rabbel, gewonnen door Petra van Elst. Cadeaubon, cadeaukaart, 25 euro. Beschikbaar gesteld door Marcel's Vers Theater. Thea Koper kan daar lekker ...van eten. Cadeaubon, 20 euro. Gewonnen door de Zand... nee, nee, niet gewonnen door. Beschikbaar gesteld door de Zandvoortse Apotheek. Gewonnen door Kans Paap. Nou, daar kan ze een heleboel pikkeltjes en poeietjes van kopen. Toch? Dames of heren hakken verdienen. Eh, ver, vernieuwen bedoel ik. Beschikbaar gesteld door Shanna's Shoe Repair. Gewonnen door Vincent Verpoort. Cadeaupakket. 25 euro. Beschikbaar gesteld door de Kaashoek. W. Duivenvoorde is de gelukkige winnares. Cadeaubon van 15 euro. Beschikbaar gesteld door Ben en Eugenie, de dierspecialisten. Gewonnen door C. Van der Meer. Een notenpakket. Uh, beschikbaar gesteld door de Notenwinkel. Hans Noot. Hey, correctie, bad. Nee, nee, ik zie een Rubeling staan. Nee nee, nee. Nee, nee, nee, dat klopt, dat, dat was ik aan toe. Ja, nee, maar het is gewoon een notenwinkel. Oh, het, het, zou, het, zou, het, zou, het zou wel uh, familie kunnen zijn. Nou, het is toch echt door de notaris getrokken, hoor. Ik heb de notaris gezien, dus ik twijfel geen moment. Het is niet Hans Rubeling, maar R Rubeling. Zou zijn broer kunnen zijn, maar dat weet ik niet. Een zak oliebollen en of appelflappen beschikbaar gesteld door Harry Vaasen, de oliebollenkraam kraam... gewonnen door Leonie Ran. Een satémenu, beschikbaar gesteld door Snackmarktplein... gewonnen door Ans Keesman Lammers. Cadeaubon, 10 euro, beschikbaar gesteld door Van Vechum... gewonnen door R. Keuning. Het boekje Lis, het museummeisje, inclusief... een kortingsbond voor het entree eh, voor het museum beschikbaar gesteld door het Zonder Museum uiteraard. Gewonnen door Tanja van Houwelingen. Uh, dit waren de eerste 15 prijzen. Ik ben buiten adem en mijn uh, lieftallige assistente Ingrid gaat het nu van mij overnemen. Kan ik even op de bank leggen? Nou, het is een, geen assistent, het is een mede jurylid. Uh... Ik zou lieftallige assistent. Ja, ja assistent hebben we dat ook. Dan je er alsjeblieft <laughs> niet mee. Vindelijk. Vindelijk. We gaan verder dus, met de prijs. U nou, zit allemaal het geluisterd een aan de radio. Wat zakelijk houden. Een waardebom, 12,50 euro. Aangeboden door Viskraam Arie Guit, Gewonnen door JW van de Werf Keur. Chippen van de hond of de kat. Plus de registratie daarvan. Aangeboden door Dierenkliniek Zandvoort. Gewonnen door R. Kransen. Cadeaubom van 15 euro. Aangeboden door ABC en meer. Gewonnen door Merel Pol. Een iets slow voerbak. Aangeboden door de dierendokters Zandvoort. Gewonnen door Marita Hartkamp. Een cadeaubon van 15 euro. Aangeboden door Vlucht Fashion. Gewonnen door de heer of mevrouw Groenheide. Een hoofdgerecht naar keuze. Bij het wapen van Zandvoort. Gewonnen door M. Kooiman. Een cadeaubon van 25 euro. Aangeboden door Pearl Opticien. De heer of mevrouw Meijerink. Een waardebon van 20 euro. Aangeboden door Frituur D'Affaire. Gewonnen door Thomas Hesse. Een cadeaubon van 25 euro. Aangeboden door Albert Heijn. Gewonnen door Esther Meijering. Een cadeaubon van 15 euro. Bloemenhuis Weebluis. Gewonnen door Ferry Kroon. Een medium pizza. Aangeboden door Domino's. Gewonnen door Martijn Zweegman. En de laatste weekprijs is een cadeaukaart van 15 euro. Aangeboden door Bruna. Gewonnen door En Milokovic. Daarna neem ik aan dat alle loodjes weer in de, in de tassen zijn gedaan. Ja, ja dat ja, Zij klopt. door de notaris. Spanning dus stijgt, hè? die nu wat gewonnen hebben, zaten ook weer in een tasje ja. en deden mee aan de hoofdprijs. Klopt helemaal. Klopt feilloos. Je hebt je lesje goed geleerd, meneer Zonneveld. Ik denk dat ik maar liever met mevrouw Muller ga praten, want ja, die heeft de hoogprijzen. Dat lijkt me raadzaam. <laughs> Heel belangrijk. Ik heb eerst nog twee tweede prijzen. Die uh, aangeboden zijn door de HEMA. Dat zijn uh, twee cadeaukaarten te waarde van 100 euro. Eén daarvan is voor A. Steenkamp. En de andere cadeaukaart ter waarde van 100 euro is gewonnen door Roel Broer. Nou, alle weekprijzen en alle tweede prijzen, winnaars, die krijgen van mij uh, persoonlijke bericht. Waarmee ze de prijs kunnen afhalen. En gefeliciteerd natuurlijk met en, uh, deze prachtige prijzen. Heel mooi. En dan gaan we nu over naar de hoofdprijzen. Een, uh, begin ik met een jaargratis pizza, aangeboden door Domino's Pizza op de Grote Krocht. Dat is gewonnen door JM Vader. Gefeliciteerd! Een Samsung Soundbar, aangeboden door Stiphout Zandvoort, gewonnen door Lisbeth Reurts. Ook gefeliciteerd! En als laatste twee jaarkaarten van het Circuitpark Zandvoort. Met uitzondering van de Dutch Grand Prix, helaas. Maar begrijpelijk. Jammer, hè? Maar deze is gewonnen door Joël van der. Oh, gefeliciteerd. Ja, hartelijk gefeliciteerd. Ja, nou, er wordt feest, nu. Vraag. Deze ja. winnaars van de hoofdprijzen, die krijgen een uitnodiging om op 4 januari bij Krankev XL de prijs in ontvangst te nemen. En hoe laat mogen die mensen komen? 11 uur. Om 11 uur. Om 11 uur is morgen de ja. feestelijke prijzenreiking van de hoofdprijzen van de uh, loterij. Uh, OVZ-loterij moet ik zeggen. Ja, ja de van de ondernemersvereniging Ondernemers organiseert dat. Heel nou, juist. Omdat, je, je, nu, goed omdat je nu weer een grotere ondernemersvereniging, ondernemersbelangensantwoord hebt. ik mij af of die daar ook in betrokken waren. Dat is geen vereniging hè, ondernemersbelangensantwoord. Het is een, een, stichting, een stichting waar zeg maar, alle ondernemersverenigingen zich in hebben geschaard. Die, die uh, staan buiten de loterij. Die staan buiten de loterij, ja. Goed, wij uh, mm -hmm. weten genoeg. Wij feliciteren alle winnaars en winnaressen met hun... Weekprijzen dan wel hun hoofdprijs. Fantastisch, heel erg gefeliciteerd. En uh, ze kunnen na de uh, trek, of de, de uitreiking uh, in Excel bij om 4 uur bij Disco on IJs uh, gaan vieren. <laughs> ja, ja. Okay, nou. Bedankt voor jullie tijd, uh, heren en heren bedankt voor de komst. En we zien u, uh, volgend jaar de laserij met uh, spanning tegemoet. Dankjewel, hartelijk dank. Graag gedaan. Bedankt. Give you my heart Cause you're a sky Cause you're a sky Full of stars Cause you light up the path. for the stars I want to die in your arms Oh Seek it light we zijn weer terug in de uitzending van Goedemorgen Zandvoort van ZFM. En tegenover mij zit Geri Rutte en Maaike Koper namens het bestuur, voorzitter van ZFM. En het is een hele leuke dag, maar ook een hele trieste dag. Want Geri heeft besloten na zeven jaar trouwendienst te stoppen met de redactie van Goedemorgen Zandvoort. Uh, eigenlijk is Geri degene uh, waardoor ik voor de eerste keer op de radio gekomen ben als gast... Vervolgens ben ik uh, na verschillende keren als gast gekomen te zijn gestrikt om ook te gaan presenteren. En tot grote opmaat van ramp is er geen echte opvolger van Geri, Dus moet ik ook nog een stukje redactie gaan doen in de toekomst. Nou, dat komt goed hoor, dat dus komt goed. Op alle mogelijke wijze zit ik hier naar geen te kijken van ik heb wel heel veel aan jou te danken. En, uh, in ieder geval mijn, deel van mijn tijdsbesteding komt ook door jou uh, goed. Uh, ik ga even het woord geven aan Maaike, die is de voorzitter van ZFM. En die gaat vast wat zeggen. Dankjewel Roy. Ja, en nou, wat jij al gezegd hebt hier. Er zijn hier heel veel mensen, voor de, voor de luisteraars thuis zijn hier heel veel mensen die allemaal een bloemetje komen brengen voor Gerry. En dat is natuurlijk niet voor niks. Want Gerry, jij bent echt het nekje waar dit programma om heeft gedraaid de afgelopen, wat was het, zeven jaar? Zeven jaar. Afgelopen zeven jaar. Zeven jaar. Ja. En ook ik heb Gerry vooral voor het eerst leren kennen um, als gast hier voor de, voor de radio. En uiteindelijk ben ik via via ook in het beland. En met Gedi heb ik altijd het contact gehad van Goedemorgen Zandvoort. Want Gedi heet officieel eindredacteur van Goedemorgen Zandvoort. Maar dat betekent gewoon toejagen. Gedi doet hier alles. Gasten uitnodigen, op het allerlaatst nog even bellen vrijdagavond of zoals vanmorgen zaterdagochtend. En dan weet Gedi raad, want die lost dat op. De contacten met, uh, met Gert van Kuik, de contacten met de presentatoren. Het zorgen dat het draaiboek er is, het zorgen dat de planning er is. Nou, dat is allemaal. Uh, heeft Gedi dat gedaan? En dat heb je geweldig gedaan, Gedi. Ik begrijp ook dat je zegt: het mag wel eens een tandje minder. Ik doe een stapje terug. Maar voor, voor ons is dat natuurlijk uh, een groot verlies. Want nu moet, nu moet Roy bijvoorbeeld een stukje redactie gaan doen. Iemand anders moet dat allemaal van jou gaan overnemen. Nou, ze zullen je echt missen. Ik maak maar een grapje natuurlijk, want Roy gaat dat uitstekend doen. Maar Gedi, je hebt dat fantastisch gedaan. En je hebt daarmee dit programma ook al die jaren ook mede in de lucht gehouden. En uh, wij zijn je daar dankbaar voor. ZFM is, is je daar heel dankbaar voor. En het leuke is, daar ligt een tafel vol met bloemen, want wij weten volgens mij allemaal dat Gerry van bloemen houdt. Oh, wij waren allemaal ook even bij ABC net om te kijken. <lacht> stem, stem, stemmen, we we, jou, ja, stemmen we de bloemen een beetje op elkaar af? Nou, ik weet niet of dat gelukt is, maar in ieder geval namens het bestuur en volgens mij namens al jouw collega's van ZFM. En namens alle luisteraars en gasten hier, heel erg bedankt, Gerrie. Nou, hartelijk dank. Dank, dank. Hartelijk dank. Ik heb het met alle liefde gedaan. En uh, ja, oké, okay, na zeven jaar uh, is het wel even om een, uh, een punt erachter te zetten. Ik ben nog niet helemaal weg. Maar voor dit programma ben ik, uh, heb ik echt een punt achter. Ja, want Je gezet. gaat nog zeker het komend jaar voor 30 ik jaar gaan nog wel wat hebben nog dingen doen. doen. Ja. Maar ja. jullie kunnen altijd een beroep op me doen om te ja. vragen, ja. hoor in alle tweede Roy's? Nee, dat niet, maar... <laughs> om uitleggen, om, he, jongens. Om, om te uitleggen. Te vragen. Ja, ik, ik vond wat? het een hele nee. gevaarlijke uitspraak. Ja nee. ja, nee, het is wel definitief, maar uh, ik, ben, uh, ik, ik ben altijd bereikbaar om... Uh, We vragen er ja. Zo ben ik wel. Ja, want jij een Ja, en... Met alle liefde, en ik, ik hoop dat het programma Goedemorgen Zandvoort doorgaat zoals het nu is. Uh, misschien in een, uh, met, andere, met andere mensen en misschien een andere invulling, maar het gaat gewoon door. Zeker weten. Ik ga gewoon nu luisteren, hè? Ja. Elke zaterdag. En, en, bellen. en, en, en, ja. bellen. en uh, jullie kunnen me ook als gast vragen. We kunnen dat ze vergeet, Dolman uh, in uh, Sonja op straat ja, Oh ja, precies. Had, uh, ja, we laten we Gerry even inbellen. Nou, in ieder geval hartelijk dank. Hartelijk dank voor alle Jij mooie bedankt. woorden. En uh, tot ziens allemaal. Zeker, tot ziens. Nee, nog helemaal niet. Nog nog helemaal, helemaal niet. Niet? Oh. Namens alle uh, collega's, uh, jouw medepresentatoren, ja. uh, willen we jou ook graag een bos bloemen aanbieden. Nou, uh, nou, nou. Want uh, we zullen jou ontzettend missen. Je hebt ons ontzettend verwend. We zagen dan wel appjes voorbij komen met dit is niet geregeld en dat is niet geregeld. Iedereen dacht, oh, maar Gerry is bezig. Uh, en dat, uh, dat zullen wij ontzettend gaan missen. Ja. Ik denk dat we pas echt weten hoe belangrijk je was als je er echt bij ben gestopt bent. Dus geef ik namens iedereen, al je collega's, heel hartelijk bedankt. Dank jullie wel. Mooie woorden. Dat is een uh, mooie afsluiting voor deze zaterdag. Uh, goedemorgen Zandvoort. Roy, bedankt. Ja. Leuk. Voor de medepresentatie, uh, Jelmer Koper, ontzettend bedankt voor de techniek en de regie. De muziek is gedaan door uh, Cor Draaier, die belt dat altijd in. En uiteraard, eindendag is voor jou geen zijn hè? Bedankt. Ja. Ja. Ja. Wij wensen iedereen een prettig weekend. Kom volgende week uh, duiken, schaatsen, keulen. Er is zat te doen. Nieuwjaarsreceptie. En laten we vooral niet vergeten dat iedereen de hele dag welkom is in Noble Tree. Waar ze kunnen genieten van Zandvoort Lunch en ja. uh, Zandvoort op zaterdag. Kom langs en geniet Leuk. van Radio maken. Ontzettend bedankt en wij zien jullie volgende week. Verder weekend. Bedankt. Dank je wel.